van Kamp met het Vener journaal. In Garland bij Dallas hebben twee mannen het vuur geopend... bij een bijeenkomst waar PVV-leider Wilders de hoofdspreker was. Hij had net het gebouw verlaten. De twee schutters zijn doodgeschoten. Eén agent is gewond geraakt, maar verkeert niet in levensgevaar. De omgeving van het gebouw in Garland is door de politie afgegrendeld. Onderzocht wordt nog of er in een rugzak, die de twee verdachten bij zich hadden, explosieven zitten. Op de bijeenkomst werd een prijs van 10.000 dollar uitgereikt voor de beste Mohammed cartoon. Wilders heeft de NOS laten weten dat hij het vreselijk vindt wat er is gebeurd. Bij een ongeluk op een spoorwegovergang in Geleen zijn twee mensen omgekomen. Ze werden op een scooter aangereden door een trein. De bestuurder van de scooter heeft volgens de politie het rode licht en de slagbomen genegeerd. Het treinverkeer op de lijn Sittard-Heerle werd stilgelegd. Over de identiteit van de slachtoffers wil de politie nog niets kwijt. In Tel Aviv is een demonstratie van Ethiopische Israëliërs tegen racisme uitgelopen op rellen. Betogers gooiden stenen naar de politie. Die reageerde met flitsgranaten. Twintig politiemensen en een aantal betogers raakten gewond. Aanleiding voor de protestbetoging was een recente video... waarin te zien is dat politieagenten een zwarte militair in Tel Aviv slaan en duwen. De twee agenten zijn inmiddels op nonactief gesteld. Er heeft zich een vierde Republikeinse kandidaat gemeld... voor de presidentsverkiezingen in de VS volgend jaar. Het is de 63-jarige gepensioneerde neurochirurg Ben Carson. Hij maakte dus zijn kandidatuur bekend op een tv-station in Oklahoma. De Afro-Amerikaanse Carson doet het goed bij de aanhangers van de Tea Party... het zeer conservatieve deel van de Republikeinse achterban. In december eindigt hij als tweede in een CNN-poll... over kanshebbers voor de Republikeinse kandidatuur. Het weer: de zon schijnt geregeld en hier en daar valt een bui. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen stijgt de temperatuur, temperatuur snel naar 19 tot 25 graden. Dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De showbakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen en de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Uiteraard kan er wel gecontroleerd worden, want niet alle controles worden aangekondigd.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 De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 Ja. Dat wij samen een uitzending doen. Ja, er worden ook foto's gemaakt vanmiddag, hè? Echt waar? Voor het album. oh, uh -oh. <laughs> Kunnen ze zeggen van, ze hebben toch één keer samen wat gepresenteerd? <laughs> ja. ja, we hebben het wel eens met z'n drieën gedaan, weet ik me te herinneren. Dat was zo de vorige studio nog. Ja, met de vaniljaren Ja, dat ook. Maar ook een keertje met Rob Harms erbij. Soms op zaterdag heb ik ook een keer bij gezeten toen met z'n drieën. Maar nog nooit eigenlijk echt met z'n tweeën. Helemaal deze uitzending niet, want dus...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 nog mee wil varen met de Annie Paulussen, dan zou ik als ik u was, je spoeden naar de, de loods en wellicht dat u dan nog de kans krijgt om een vaartje te maken met de reddingsboot. Een onvergetelijke ervaring. Ja, er was sowieso één uh, vereiste, hm? dat uh, mensen mee konden varen op de boot vandaag, en dat was uh, goed weer. Nou, en dat hebben ze. Dat hebben ze.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 Maar mooie combinatie. Maakt niet uit wie je bent. Ik weet goed. voor wie jij bent. Uiteraard nog een update van de Volvo Ocean Race en Golfnieuws. En dat betreft natuurlijk Joost Luiten. En natuurlijk veel muziek. Genoeg reden dus om u de komende drie uur af te stemmen op uw lokale zender ZFM. En wat er verder nog ter tafel komt. Want er zit er net weer iemand naast bij, Dus er komt er nog veel meer ter tafel. Dat, uh, dat weet ik bijna wel zeker. Maar inderdaad, zoals ik zei, dat allemaal in de komende drie uur. Eerst mooie muziek. Dit is Maxi Priest met Wild World.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 Right. I heard a dark voice beside of me and I looked round in a state of fright I still got chain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 I'm not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 Zicht. Met Brick House en de de Jeroen van Koningsbrugge. En daarvoor hebben we een, ja, de enige echte weerman, geloof ik. De Zandvoortse weerman, Lex van der Hoorn. Goedemiddag. Nou, de enige echte Zandvoortse weer. Ja. We er zijn er meer hoor. Nee, voor, voor, voor nee. ons ben je de enige echte. Ja. In ieder geval voor mij, Lex. Uh, Lex, niet in de studio, maar uh, op het strand. Thuis. Thuis. Kom. Oh. Hey. Oh. Ziek? Ziek. Ach, oh, ernstig? Ja. Nou, uh, spierpijn en darmproblemen. Uh, Hebba. Is een beetje een beetje zieker, ja. maar. Maar fijn dat er dan wel een, een de... klein beetje afstand tussen ons is. Uh, uh, uh, maar mijn hersens zijn nog in orde, dus ik kon nog gewoon een weerbericht maken, hoor. Nou, oh, super. Gelukkig maar. <laughs> ja. ja. Ja. Nou, dit, maar ik, ik had heel andere plannen vandaag. Ik wilde lekker gaan fietsen. Ja. Want het, uh, er, stond, er stond weinig wind.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 Dus dat is ook een, een binnendag, wordt dat. Maar later in de middag, dan gaat dat weer opklaren. En uh, de wind, die is uh, tot krachtig Zuidoost, draaiend naar Zuidwest.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 Dus uh, dinsdag, ik weet niet of er nog tenten opgezet worden in Zandvoort, maar hou rekening met, uh, met veel wind. En de verdere vooruitzichten is uh, wisselvallig en rond normale temperaturen, of iets hier lager. Maar echt koud, dat wordt het niet meer zoals afgelopen week, toen hebben we echt een uh, vrij frisse week gehad. Maar dat is daar da afgelopen. Dat was hem, uh... Mo? Oh? Nou, Hey! Nou, nou, maar, maar even, even voor de mensen die nog boodschappen moeten doen. Want uh, die moeten dat dan. Als, als ze dat dit weekend willen doen, moeten ze dat vandaag doen. Hè? Want vandaag blijft het droog.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 Maar je kan me ook vinden op uh, Twitter en Facebook, onder uh, Meteo Zandvoort en op Text TV in Zandvoort. Op de TV natuurlijk. En op de CFM -Cf app daar kan je me ook op vinden. Dus het, is, het heeft geen zin meer om je te stalken, want je kan op alle andere social media ja, nee. je weerbericht ook volgen. Precies. Precies. Oké. Okay. Lex, ik wou, wens je nog een heel fijne weekend. Bedankt voor uh, het ja. weerbericht.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 Kenny Rogers natuurlijk en uh, Dolly Parton. Islands in the stream. En van het weer uh, doorschakelen meteen naar uh, de voetbal heb ik zo het uh, Vlaam vermoeden. Want aan de telefoon hebben we Sean Lemmens. goedemiddag. Goedemiddag. En hier zit de island in de zon, hè? Want oh, wat een mooi weer is het hier. En waar ben je precies? Bij konink AFC in Heemstelen. Dus het is een, het is een derby, hè? kan je het bijna noemen. Uh, er de, de staat voor Zandvoort niks meer op het spel. Uh, en dat blijkt ook, want na vijf minuten stond konink AFC al met 1-0 voor. En konink AFC heeft alles aan de overwinning, want dan worden ze periodekampioen En dan gaan ze in de nacompetitie, net zoals zij dat al doen, gaan zij in de na-competitie meedoen.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 Nee, totaal geen uh, verrassing. Uh, als je alleen de kleding, want de scheidsrechter zegt geel-blauw en koninklijk is wit-blauw. En die had vanochtend ons al heel vroeg gebeld dat de broekjes gewisseld moesten worden en de kousen gewisseld <lacht> moesten worden. Maar de man kent de regels van de KVD niet, want dat was helemaal niet nodig. We hebben het gedaan. Dus Zandvoort speelt nu in gele shirt, witte broeken en witte sokken. Ik nou. is nog nooit die combinatie gespeeld, dus als je praat over iets bijzonders in het spel... <laughs> Dan is dat het wel. <laughs> <laughs> nou, als, als dat het nieuws moet zijn, nou John... <laughs> ja, nee, dus uh, ik hoop dat, je, dat ik je straks nog wat meer kan vertellen. Prima. En, uh, het, voor, laat ik zo zeggen, er zit een leuke spanning op voor Colocaum maar voor Zandvoort zit er geen spanning in. Goed, John. Ongelooflijk veel. Hoeveel bezoekers weer uit Zandvoort? Ik denk zo'n 25-30 uh, die meegereisd zijn...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 We'll be right back.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 Great. Okay. there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 Niemand wist dat te vinden, dus nee. we hebben de poster aangepast. Ja, dat, je, je, zit je mijn vragenlijstje een beetje uh, ja. aan kom ik. Ja, het ja is een beetje. Ik, uh, ik was gewend... Jazz aan zee. Jazz aan ja. zee. En het is nu Jazz en Meer bij Talassa Vers aan zee. Doet mij toch maar is dat het is over nagedacht. Daar is zwaar over ja. nagedacht. Ja. Ja, maar is er dan ook een link naar de Duitsers to Jazz en Meer? Nou, wie weet. Jazz Mia, Amia, Amia, Amia. Maar goed, nee, wat, wat, waarom, wat, wat is de oorzaak dat je je poster hebt aangepast? Nou, het er zijn uh, ervaren, Nou, klachten is misschien wat overdreven. Maar ja, ah. dat is wel leuk vertellen suggesties, natuurlijk. Suggesties moet je dan zeggen. Jess aan C. En dan was het niet duidelijk dat het bij Talazza was. Maar op de hele poster, overal kan je punt 1 de kleuren... En dan, Talassa staat er gewoon onderaan. En Café Juttetje is gevestigd ja. in Talassa. Goed geaarde zand voor de week. Maar goed, als mensen grote letters willen lezen... het staat er nu op. Yes <coughs> en meer bij Talassa Talassa, vers aan zee. Vers aan zee, dat is uh, bijzaak, hè, Want dat is uh, wat je er kunt eten. Ja, ook dat deed. Dat is wel de ja, Ook voor die mensen die dan weten dat Talassa, dan kan je ze ja, ook nog eten. Daarom. Het is een strandtent. En we hebben de tijd al aangepast. We doen het nu op zondagmiddag van 4 tot 7. Dan kan je na die tijd gewoon ontspannen...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 Ja, dag, want het de, wordt steeds mooier weer, dus het wordt ook steeds druk. Het is ook steeds druk. <laughs> Goed, uh, Jazz en meer. Goed, zondag 17 mei 4 uur, had ik al gezegd. Als je dan wil blijven eten, reserveren is, een, is, is een, geen must, maar wel verstandig. Want het ja, is, is altijd druk op de zondagmiddag heb, op het geef. En een goede plek ook. hè? Zeker met mooi weer. Um,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 Even maar de planning is het tweede weekend van de maand. Wij, wij van het CfM uh, met de evenementenagenda... werken wij altijd met de, de VVV-evenementenkalender. Is het misschien ook een tip om het daarop te zetten? Ik ben gisteren bij de VVV geweest. Kijk, ik wil me nergens mee bemoeien, hoor. Maar, <laughs> maar die doen eigenlijk uh, begeleiden van evenementen... die buiten plaatsvinden. En dit valt in de categorie binnen. Dus... Begeleid de VVV dat niet. Nou, het voordeel is dat wij dan elkaar <laughs> met zekere regelmatig zien. Ja. ja dat, dat je hier dan de moeite neemt om uh, bij ons aan te schuiven. Goed, zondag 17 mei, 4 tot 7. Uh, Martijn Schok, Boogie Woogie. Helemaal. Voordat uh, we weer naar de muziek gaan, nog even. Uh, ik zag ook een poster hangen met uh, buitenactiviteiten. Uh, ja, dat uh, vijftal, uh, tal, heb ik begrepen. Uh, vijf, uh, vijftal evenementen komen eraan deze zomer. En. Uh, ja, de, de eerste vindt dan plaats op uh, 11 juli. Dat is Dancing in the Street. Dat is uh, door de Haltestraat, Dorfsplein, Kerkplein, uh, Gasthuisplein. Ja. En dan hebben uh, nou, we... 8, 8 augustus. Ja, ik maak ze nu even. Nee, mensen moeten gewoon die jaren nee, in. je gang. 8 augustus hebben we Jazz. Oh, dat is, dat is bij ik even. Jazz behind the beach. Op. Mensen thuis hebben Penny van hier altijd is bij de hand. En Albert-Jan ook, dus dat scheelt. Ja. Eén ja. podium op de Raadhuisplein. Eén groot podium, oké. Okay. En dan, op dan hebben ook. we 15 augustus hebben we een Amsterdamse dag. Dus dan is er weer door dezelfde straten heen... is er Amsterdamse muziek te beluisteren. 29 augustus, die moet u noteren. Historische Grand Prix. Begeleid met muziek. Welke muziek zal ik daarna? Nou... Ja, dat, nee, dat wil ik niet weten, want dan kom je niet dus een keer. Ja, verlangt. daarom. En dan, en dan, dan hebben we de laatste op 19 september. Ja. Dat is het Bierfeest. En die kan ik wel vertellen. Dat zijn uh, de, de Rozentaler. De Rozentaler, die waren vorig jaar... Ik ben die, die, die waren het niet vorig jaar, die niet. waren het Ja, eerst, daarvoor. Stop. Dus dat is een orkest van zo'n man of twintig, dus dat voor de klopper. Tjongejonge. Uh, goed, uh, is dat ook... Op, dat is op, die data, we, data kun je data We komen op terug. Ja, maar die data kan je ook teruglezen op een bepaalde website, uh, Facebook. Uh, op Facebook staat hij. Van... En hij komt uh, volgende week op grote posters in dorphaal.